Ada? Hey, nee, Ada. Heeft hij al eerder last van zijn hart gehad? Nou, volgens mij wel. Maar dat wilde hij niet weten. mannen zijn toch altijd zo flink? Oh. Hopelijk komen we nog op tijd. Max, ho hoe lang duurt het nog voordat we uh, bij de kliniek zijn? Uh, het Spijt me, ik moet langzaam rijden. Die storm is zo hevig. We waaien bijna van de weg af. Pas op, daar ligt iets. God, dat was op het nippertje. Ja, we moeten terug. Die boom die, die, die verspert de hele weg. Nee. Het gaat niet. De, de, de, de wielen draaien door. Het uh, duwen, Onno. Ja. Zal ik helpen? Nee, zeg maar. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Jouw toestand. Blijf rustig zitten. Liefje. Kom nou, we moeten opschieten ja. voordat er nog een auto komt. Onno, ben je in orde? Ja, ja, met ja, nee, mij is alles goed. Maar Ada, Ada, jezus, nee! Die boom ligt precies over de auto. Snel, uh, andere kant. Dit, dit gaat niet, Onno. Godverdomme! Ada, ons kind! Ada! Ja, hoor, Engel. Meteen twee omvallende bomen. Was dat nou echt nodig?